Van Bees Noir... Begon deze uh, muziekboulevard de tweede uur, 7 minuten over 1, zondag 20 februari, zoals uh, gezegd. Hebben we nog uh, veel meer uh, van dit uh, werk? Uh, ik ben ook trouwens uh, bezig om deze persoon uh, naar de studio uh, te krijgen. Daar zal ik ook nog even wat uh, data voor uh, moeten gaan verzinnen. Maar dan komt hij alleen met een akoestische gitaar, hoor. Dus uh, dat zal niet erg veel uh, materiaal uh, wat hij meeneemt. Uh, hier in de studio gebruiken. Hij zal eh, gewoon eh, het doen met een simpel ding. I'm en dan zeg je van wie is die man? Dat is Adrien Hazenbosch. Komt uit de buurt van Amersfoort. Heeft uh, in tien jaar tijd dat hij een uh, gitaar in zijn handen heeft uh, gekregen. Daar uh, is het uh, verhaal mee begonnen. On The Way Home heeft hij als overzicht uh, gemaakt. En uh, dit nummer dat is nog uh, terug te vinden op uh, YouTube. I want to Stay on the 44 44-4 444 is een Amerikaanse weg. Maar uh, hij uh, heeft uh, toch uh, aangeboden dat hij hier uh, graag bij mij in deze muziekboulevard iets uh, wil gaan doen. Nou, dat, uh, dat slaan wij gewoon natuurlijk niet af. En uh, hij zal hier ook uh, zeker uh, te horen zijn. Maar dan alleen met een akoestische gitaar. Terug uh, naar uh, de jaren zestig. Toen uh, uh, ja, hadden we nog Sonny Bono. Niet uh, te vergelijken met die andere Bono. En Cher... Tegenwoordig zijn dat twee artiesten in rusten. Maar dit nummer kent iedereen denk ik nog wel. Little Man. Little man when you You're Oh Aidehoe was dat en ze komen uit de buurt van Lekkerkerk. De afgelopen week hebben ze toch ook een tv-debuut mogen maken... op het digitale kanaal van de publieke omroep 101TV. Daar uh, liep een, uh, een clipje geloof ik ook van de heren. En uh, die is afgelopen week gewoon te zien geweest. Of, ze de, of dat nog het geval is, dat zou je nog even na kunnen kijken. Maar uh, dat zou je kunnen zien op het internet... ...op www ...en dan nou zou ik zeggen 101tv.nl... ...en dan zou je het kunnen zien... Uh, ...wat betreft hun uh, aandelen op tv... ...the next best band... ...daarin is het uh, allemaal uh, te zien. Uh, nog iets anders over uh, de heren van Duncan Ido... ...ze kwamen voort uit de punkrock scene... Maar ja, daar was volgens uh, zoiets als uh, Verkoten in de B... ...jaren geleden al... ...ook eens een keer op de Simp op hebben gezegd... ...daar was geen brood in te verdienen... ...dus gingen we niet in de gospel... ...maar gingen we dus iets anders doen. Nou, dat hebben ze dan ook uh, gedaan. Uh, ze hebben dat onder andere gedaan met Marinda... ...een uh, zangeres... ...en uh, toen kregen ze nieuwe impulsen... ...zou ik ook wel zeggen... ...met een uh, sexy zangeres erbij... ...en een authentiek prachtige stem maakte... het plaatje wel compleet. Een nieuwe band werd uh, geboren... ...en die band die heette dus... ...dat uh, wat je nu net hebt gehoord... ...Duncan Idaho... Uh, na een schrijfproces van uh, twee jaar en een jaar lang opnemen... ...komt in april van het afgelopen jaar het album Echo Location uit. En dat album, dat heb ik hier dus uh, liggen. En dat, dat nummer wat je net hebt gehoord heet Just Like You. Het is een heel ander nummer dan Date With Destiny. En dat uh, nummer, Dat Date With Destiny, daar is een uh, clip van gemaakt. En die clip, dat, uh, die is opgenomen in Gent. Dus het gebeurde afgelopen jaar in november... Dat is ook een hele leuke clip geworden van de, de broertjes van Soest. Samen met uh, Thomas en uh, in ieder geval Thomas uh, Stokman is dan de drummer van de band. En in ieder geval Alblas is de gitarist. En uh, Jan van Soest is ook een gitarist. En Jip is de bassist. Nou heb ik me laten vertellen dat uh, bassisten ook nog wel eens heel grof kunnen uithalen. Ik las van de week ergens op Facebook dat uh, een van de, de bassisten van Soundgarden nogal niet zo vrolijk uh, tekeer kan gaan met een... Uh, met een basgitaar. Dat is heel wat anders dan, uh, dan uh, bijvoorbeeld Robert Komen. Die ik uh, afgelopen week naast uh, Fabian de Dammer zag zitten. Nou die jongen die brengt gewoon de kwaade wereld niet in hoor. Denk ik eerlijk gezegd. Over uh, de grote prijs van Nederland theatertoer gesproken. Dit is het uh, nieuwe singeltje van uh, Eefje geworden. Zoals je ook een hele leuke clip uh, trouwens bij. Samen met een, uh, een manspersoon. Maar ik vind dit wel een heel gaaf plaatje. Let op de pas, maar ook op de tekst die is eens afdwaalt. Je hebt gegeten, gedronken met me aan tafel gezeten De rekening betaalde misschien al, aandacht geschonken. Je hebt je hebben aangekeken en wist uit weg te vinden Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig Maar in het ergst vuil ik om van woede Vul uit op als ik aan je niet het te brengen, en ik luister aandachtig. Je luistert aandachtig maar. Ik zeg, ik zie dat je ja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 Was dat nou niet zonder eind? Het heet Afdwaald. Is een hele leuke nieuwe single geworden van Evie. Er circuleert ook een hele mooie clip op YouTube. Waarin ze toch in al die jaren even balletlessen laat zien. Nou ja, dat dat ergens gebleven is. Hele leuke clip in ieder geval. Maar ook in ieder geval een hele mooie song. Plus het feit dat het ook muzikaal gezien nog heel erg leuk klopt. Met al die bassen erbij. Waardoor ben ik gaan schrijven? Dat heeft allemaal te maken met een televisieserie die ooit in de jaren tachtig uh, op de Nederlandse beltbuis was uh, te zien, namelijk Miami Vice. En een van de nummers die daarin te zien was, was deze van de Amerikaan Russ Ballard, En het nummer dat heet Voices. nummers achter elkaar. Eén was Voices van Russ Ballard, de man die uh, ooit een uh, nummer schreef en dat ook nog eens een keer uh, terug uh, zag in een, een aflevering van Miami Vice, waarin Don Johnson en Philip Michael Thomas uh, de hoofdrollen in spelen als Rico Tubbs, dat was dan de rol van Philip Michael Thomas, en Sonny Crockett, dat was de rol van Don Johnson. En doordat ben ik op een gegeven moment ook een beetje gaan uh, ja, interesseren aan allerlei uh, spanning. En uh, het moet ook een beetje een thriller element hebben. En daar is het een beetje begonnen. Daar is een beetje het kriebels om iets te gaan schrijven, om iets te gaan doen. Om iets wat, uh, wat op papier uh, te brengen. Misschien mede daardoor uh, geïnspireerd. En daarachter hoorden we een Italiaanse versie van het nummer Blinded uh, van Fabiana Dammers. En wat was nou zo leuk van het afgelopen week. Ik heb een, uh, ergens in het land uh, woont ook een uh, voormalig radiopresentator die schijnbaar ook nog, wat zeg ik, sterker nog, iets uh, gedaan heeft bij Veronica, bij Radio Veronica. De naam is Ronnie van Schenkhoff. En uh, we hebben twee dingen gemeen. We delen in ieder geval... Hebben, we hebben, hebben de wederzijdse vriendin. Dat is Fabiana Dammers. Maar ook nog het feit dat wij als radiopresentator... Ik nog in functie en hij niet meer. Niet echt meer, wat dat er gaat. We uh, waren dus gelegenheidsrody. En dat was ook nog wel uh, heel erg uh, bijzonder. Overigens, dit Italiaanse nummer... ...heeft uh, Fabiana Dammers zeker nog uh, gespeeld. Tijdens de grote prijs van Nederland theatertour. Daar liet ze toch... ...heel duidelijk blijken dat ze dit nummer ook in het Italiaans beheerst. Maar, maar waar is het allemaal begonnen? Namelijk hier. En dat gebeurde op uh, augustus, in augustus, 5 augustus van het afgelopen jaar. Ik dacht dat het uh, die datum was. En dat het, uh, speelde zich af uh, tijdens uh, de week, uh, de, de Zandpoortse Feestweek. En toen had uh, Fabiana Dammers een aantal nummers geschreven... ...en die wilde ze hier voor het eerst laten horen. En dit... Was dan uh, zeg maar het eerste uh, wat ze liet horen in de Italiaanse uh, variant van het nummer Blinded. En ja, dat heeft ze dus uh, verder opgepakt. En ze heeft het ook verder meegenomen in de, de Grote Prijs van Nederland theatertour. Dus dan weet je ook dat er in ieder geval een Italiaanse versie van het nummer Blinded uh, bestaat. En de clip, daar krijg je nog steeds de rillingen bij als je naar dat uh, nummer uh, kijkt. En ook naar dat nummer luistert, want... Zo hoort een popliedje eigenlijk misschien nog min of meer in elkaar te steken. Over uh, akoestische versies gesproken. De heren van Ravolva van het er ook wel raad mee. Voor Better heet het uh, nummer. You go down into a low. Keep it here. Sometimes it's better not to show. And memories will linger on where they'll change for better. So don't you mind where you? Be gone, 'cause it's not to matter. You'll be fine, or oh, you'll be fine, hey. you'll be Ja, een Little Band. En dit nummer, dat heet Birds of a Feather, is uh, van een EP, afkomstig. <coughs> dat EP'tje dat, uh, dateert alweer van 2009 of 2010. Ik denk zelfs uh, nog uh, van het afgelopen jaar. Uh, is uh, in de Mailman-studio uh, opgenomen van Martijn Groeneveld. Die heeft daar toch uh, goede vingers in om uh, dit soort dingen af uh, te leveren. Hij heeft uh, onder andere ook... Het, uh, het werk van de Cosmic Carnival uitgebracht op uh, EP-formaat. Hoewel daar binnenkort een echt album uh, ook uh, gaat verschijnen. Ik weet niet of dat uh, ook met Mary had a little band volgens mij wel. Het uh, zou zomaar kunnen dat er uh, dit jaar ook werk van haar gaat uh, verschijnen. En uh, natuurlijk de band. Want uh, de band is dan wel genoemd naar uh, Marianne Oldenburg. Maar uh, bestaat natuurlijk uit vier man. En niet uit alleen Marianne Oldenburg. Terug naar de jaren 80. In 1981 besloot Phil Collins op het solopad te gaan. En uh, dat deed hij uh, nadat hij een aantal jaren bij Genesis het stokje had overgenomen van Peter Gabriel... ...die de groep verliet eind jaren 70. En dit was eigenlijk de ultieme doorbraak uh, zoals Phil Collins ook deed in de jaren 80 met dit nummer. En dat heet natuurlijk In The Air Tonight. Een nummer wat hij heeft uh, gemaakt. Uh, Alex Heemskerk. Beter bekend als Alex Wazinski. En anders ook wel onder Hotel Wazinski. Hij uh, gaat uh, vanavond een optreden. Verzorgen in Café de Doelen. Kloveniersburgwal in Amsterdam. Vanavond om uh, 9 uur vanavond. Uh, vangt dat aan. En hij doet het helemaal solo. Uh, dat is dus gewoon een uur. Vanaf het uh, loopstation. Zet van een uur met uh, loopstation. Uh, dat betekent dus dat hij gewoon door... ...de zaal heen beweegt. Heel erg leuk, want die in Café de Doelen speelde regelmatig leuke singers, songwriters... ...en een ervan was bijvoorbeeld ook Kashmir Hakim, waarvan ik ook al een aantal werkjes hier heb gedraaid bij de Muziek Boulevard. Nou, tot aan het nieuws. Van twee uur hebben we er nog één klaarstaan. En die band, die komt uit de buurt, die komt uit Velzenbroek uit vandaan. En dat is Rarely Alive met Familiar Stranger. En wat mij betreft, graag tot een andere keer. Dag!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 Gisteren zei theoloog Huub Oosterhuis, een vertrouweling van de koningin... in het programma Blauw Bloed dat Beatrix veel meer had willen zeggen dan ze had gedaan. Ze deed het niet omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn, zei Oosterhuis. In haar toespraak toonde Beatrix zich bezorgd over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Mark Rutte is als premier verantwoordelijk voor de uitspraken van de koningin. In Buitenhof zei SP-leider Roemer dat hij Rutte daar graag over wil horen... Gisteren liet groenlinks Tweede Kamerlid Dibial weten dat hij Rutte gaat vragen een brief te sturen over de mogelijke censuur op de Kersttoespraak. In Rabat protesteren duizenden betogers tegen de Marokkaanse regering. Onder de demonstranten zijn veel jongeren, ook islamitische groepen en mensenrechtenorganisaties hebben zich aangesloten. De betogers lopen van het centraal plein naar het parlementsgebouw in de hoofdstad. Ze komen in opstand vanwege de armoede in Marokko en eisen politieke hervormingen. De koning zou die veranderingen in gang moeten zetten. De oproep om vandaag te gaan demonstreren was gedaan via internet. Aan de oproep hebben ook in Casablanca enkele honderden mensen gehoor gegeven. Over andere Marokkaanse steden is tot nu toe niets bekend. De Chinese politie heeft volksprotesten tegen het regime direct de kop ingedrukt. In het centrum van Peking kwamen enkele tientallen mensen bijeen na een oproep op internet. Ook in Shanghai en andere Chinese steden werd geprotesteerd. Zeker 100 mensen zijn meegenomen door de politie of worden vermist... ...meldt het Informatiecentrum voor Mensenrechten en Democratie. De demonstranten noemen een protest de Chinese jasmijnrevolutie... ...naar het voorbeeld van de jasmijnrevolutie in Tunesië een maand geleden. Het weer droog in het noorden ook af en toe zon. De temperatuur loopt het een van 0 tot 4 graden... Maar door de stevige oostenwind